Het weer, het is een heldere nacht met een temperatuur van min 7 tot min 11. Morgen opnieuw zonnig met een stevige wind. Het blijft een paar graden vriezen. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRW. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Nathan Vecht. Nathan Vecht. Voor de mensen die denken dat ons huidige financiële systeem... enige vorm van zelfreinigend vermogen heeft... is het raadzaam de Oscar-winnende documentaire Inside Job te bekijken. Daarom wordt op een even inzichtelijke als verbijsterende manier uiteengezet... hoe een kleine cirkel machtige Amerikaanse mannen... bij overheden, banken en universiteiten... ondanks alle alarmsignalen elkaar nog steeds de bal blijft toespelen. Het fragment dat mij op mij het meeste indruk maakte... ging over een man van eenvoudige af die in de jaren zeventig bij de bank Morgan Stanley in New York aan de slag ging. Kort samengevat. In de jaren zeventig verdiende hij met het werk bij de bank... niet voldoende om zijn gezin te onderhouden. En daarom had hij nog een baan, s'nachts, in de metro. In de jaren tachtig besloten Reagan en Thatcher... de regelgeving in de financiële sector drastisch terug te schroeven. En in de jaren negentig werkte diezelfde man nog steeds bij Morgan Stanley. Hij was miljonair. Zijn baan bij de metro, die had hij opgezegd. Goedenavond en welkom bij Casaluna. We gaan het vanavond niet hebben over de mensen die de vruchten hebben geplukt van de vrije markt... maar over de mensen aan de andere kant van de keten. Zij die nog wel in de metro werken, de thuiszorg of de schoonmaak. De gast in Casaluna is schrijver, journalist en programmamaker Wil Tinnemans... die zich de laatste jaren vast heeft gebeten in het wel en wee van de working poor... zoals in de Verenigde Staten worden genoemd. Maar ook in ons land groeit die groep werkende armen. Maar ook het verzet ertegen groeit. Op de dag dat de Partij van de Arbeid en de SP, u hoorde het net in het nieuws... een plan lanceren om de bankenbonussen in zijn geheel af te schaffen... strijden de mensen die diezelfde banken schoonmaken... voor een loonsverhoging van 50 cent per uur. Goedenavond, Wil Tinnemans. Goedenacht. Goedenacht, zeg je inderdaad, dat is het. Mm. Jij bent ZZP'er. Ja. Klopt, hè? Zelfs ja, mijn dag. hele leven al. Dat heette vroeger freelancer. En nu ben ik zelfstandige zonder personeel. Zonder personeel. En je hele werkende leven, dat is sinds? Begin jaren 80, zo 182. En heb jij in, die, nou ja, in al die jaren ooit tot de werkende armen behoord? Um, ik denk de eerste jaren wel. Ik heb dat zelf nooit als zodanig beschouwd of ermee gezeten. Maar mijn inkomen was wel dramatisch laag in die tijd. Maar ik zat daar helemaal niet mee, want ik, um, ik, ik was uh, heel actief als journalist. Ik reisde heel veel naar het buitenland en mijn belangrijkste doelstelling was om ervoor te zorgen dat ik voldoende inkomen had om die reizen te kunnen maken. Nou, dat lukte me altijd en verder eh, had ik niet zo heel veel belang eh, of, of, of ik had geen verplichtingen. Eh, dus eh, ik, het was geen probleem, maar ik was wel werkende arm. Ja. En, en, en, maar, hoe, maar kijk, want het gaat natuurlijk om die definities die we aan het begin van de uur even scherp moeten zetten. Behoorde je, uh, was je, ja, was je dit, ondanks het werk dan leefde je onder de armoedegrens? Ja, dat was toen nog niet zo'n punt als nu. Uh, want in die tijd um, uh, telde je eigenlijk überhaupt niet mee als je werkte. De armen, dat waren mensen die een uitkering hadden. Dat waren heel veel gepensioneerden, bijstandsmoeders, nou, mensen die van een, van een gering inkomen moesten rondkomen, maar altijd afhankelijk waren van uitkeringen. En die werkende armen die, die, um, kwamen helemaal niet voor in die statistieken. Dat is pas in de jaren negentig eigenlijk een, een zichtbare gro groep geworden. En um, die is gegroeid tot 60% van alle armen nu. Dus je hebt een hele grote groep armen. nou ja, dat, dat, dat valt relatief trouwens nogal mee, want we zijn natuurlijk geen ontwikkelingsland. Mm -hmm. Maar je hebt toch wel een, een groep armen in Nederland van zo'n 560.000 tot 600.000. En dat kan zelfs heel ver oplopen afhankelijk van de definitie die je hanteert. Er is, is allemaal gedoe met het meten daarvan. Want laten we eens even maar... naar die definitie gaan. Dan weten we de rest van het uur waar we het over hebben. Wat is de armoedegrens in 2012? In dat is, is echt heel moeilijk te zeggen. hoor. Het, het, het, het, gaan centraal, bureau, ja, het centraal Bureau voor de Statistiek hanteert twee verschillende grenzen... die um, uh, mede afhankelijk zijn van het minimum dat de overheid gesteld heeft. He, dit, is, dit is het sociale minimum. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft twee andere definities. Dus het is eigenlijk een heel weinig interessante laten we discussie. Maar laten we toch proberen een, een, op een maandloon uit te komen... ongeveer, zodat we een idee hebben. Ja, dan hangt het er weer vanaf of je het hebt over een alleenstaande... of iemand die een gezin daarvan moet onderhouden. Laten we een eenoudergezin gezin nemen. Een eenoudergezin je... gezin met één kind. Nou, dan denk ik dat je op zo'n 900... 100, 950, misschien duizend euro zit. Dat hangt er ook weer vanaf natuurlijk. Wat Oké. je vaste lasten zijn, je kosten, hoe oud je kind. Ja, zoiets. Ja, daar, daar heb je het over. En een alleenstaande um, gepensioneerde? Wat is dan de armoedegrens? Nou, die, die, is, die is niet hoger of lager dan. De armoedegrens is absoluut afhankelijk van de definitie die je hanteert. Maar of je alleenstaand je... bent of met een kind, dat wordt niet mee. Je zit zo rond de duizend euro per maand en als je daaronder zit... Nee, dat, dat wordt wel degelijk meegerekend. Of okay. je kinderen moet onderhouden ja. van dat inkomen of niet. Maar het is niet relevant of je dat inkomen uit arbeid haalt... of uit een uitkering. Wat relevant is, is dat je pas werkende armen bent... als je dat geld verdient met werken. Anders ben je geen werkende armen, dan ben je gewoon arm. Snap ik. Dus, dus de ja. mensen onder de 65 jaar alleenstaand... als die zo'n 900 euro of minder verdienen... dan behoren ze tot die groep. Absoluut, ja. Um, en dan... In absolute getallen, hoe groot is die groep dan? De groep werkende armen in Nederland is een dikke 300.000 um, huishoudens groot. Dus dan heb je het over 600.000 tot 700.000 mensen in Nederland. En dan praten we over armoede. Er is één iemand, um, er zijn misschien wel meer mensen... maar we hebben één iemand in ieder geval een fragment van... die het begrip armoede toch wel zich nou, niet helemaal in kan vinden. Maak bezwaar tegen de term armoede. Dit zijn mensen die moeten rondkomen van een laag inkomen. Het beeld dat mevrouw het nu schetst... is alsof we daar in situaties zitten... Uh, waar onmiddellijk ontwikkeling, om, ontwikkelingshulp heen moet. Daar gaat het hier niet om. Uh -huh. Onze premier... De de premier de wil Tinnemans, is het niet met jou eens? Die, die wil niet over armoede praten? Nee. Um, ik, ik denk ook dat, uh, dat Rutte een, um, een um, exponent is van um, de groep mensen die, de, de groep politici die in Nederland groot voorstander is geweest van dat neoliberalisme. Waar deze, deze hele problematiek uit voortgekomen is. En daar moet ik dan ook weer meteen bij zeggen dat um, het, het, is, het is echt een heel ingewikkelde, uh, complexe materie hoor. Want dat neoliberalisme dat mag je ook weer niet zo verwerpen als een volkomen foute uh, ideologie of aanpak van de sociale problemen die wij hadden... Um, en die we, die we nu maar moeten verwerpen... en weer terug naar de verzorgingsstaat van de jaren 70. Dat zou geen goede gedachte zijn. Ik denk dat de overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking... enorm geprofiteerd heeft van het neoliberalisme. En dat is dan tevens ook weer een, een, een probleem op zichzelf. Want die groep die er niet van geprofiteerd heeft... die zit aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Gaat om laag laaggescholden. Vaak mensen die... Hebben gehad om de een of andere reden. Ze zijn mm -hmm. zelf gehandicapt geraakt. Hun uh, echtgenoot is gehandicapt geraakt. Ze hebben taken voor kinderen, ouders, uh, whatever. Hè. Ze zijn gescheiden en, en moeten van dat parttime baantje, dat eerst een aanvulling op het gezinsinkomen was, plotseling een heel gezin onderhouden zonder een kostwinner. Nou, dat, dat zijn de situaties waarin mensen in de problemen raken. En die groep die betaalt eigenlijk de tol voor dat neoliberalisme dat mm -hmm. ons allemaal zoveel welvaart gebracht heeft de afgelopen 25 jaar. Ja, maar voordat we je. je um absoluut interessante politieke analyse en, en uh, ingaan, want daar krijgen we absoluut niet op de tijd voor, wil ik toch nog even op die definitie terugkomen, want we gaan het hele uur praten over werkende armen en armoede, dus het is dan en armoede is toch een relatief begrip, hè? als je alleen in Nederland kijkt, um, als je met die duizend euro moet rondkomen in het centrum van Amsterdam of in Oost-Groningen is een verschil ja. de Verenigde Naties verstaat onder armoede het niet kunnen voorzien in eerste levensbehoeften hè? water, voedsel, kleding, huisvetsing, gezondheidszorg um, het blijft, een, nou ja, het blijft in ons land toch een, een ingewikkeld begrip. Wat, ja. wat verstaan we daaronder? Als we dit uur over armoede gaan praten, wat verstaan we daaronder? Waar het, waar het um, in al die definities, in ieder geval... wat de grootste gemene deler in al die definities is... is dat je er een, een, een, een, een normaal leven van moet kunnen leiden. Dat wil zeggen, je moet ervan kunnen wonen en van kunnen eten... en je kinderen van de school kunnen sturen en kleden enzovoorts. En er is een component bijgekomen, daar zijn ook al die definities het wel over eens. Namelijk dat je ook sociaal moet kunnen participeren. He, dus je moet tot op zekere hoogte lid kunnen zijn van verenigingen. Van, en je moet naar verjaardag kunnen en iemand een bosje bloemen kunnen geven. Enfin, dat, dat is allemaal heel precies gedefinieerd. Als je de grootste gemene deler uit al die definities die er zijn ja. haalt... dan kom je op een percentage van zes... Van alle huishoudens in Nederland. Mm -hmm. he, er zijn er 7 miljoen eh, mm -hmm. in Nederland. Huishoudens, dus niet personen. Tot 11. En 11 is, dat is eigenlijk de vijfde definitie. Want behalve voor het Sociaal en Cultureel Planbureau en het CBS. heb je ook nog de Europese Unie. Die ja. hanteert eh, eh, 60% van het mediane inkomen. Dat is het meest voorkomende inkomen. In inkomen? Nee, dat is iets anders. Maar dat is weer wat anders. anders. Dat is, ja, dat is een gemiddelde. Maar het het wordt dan heel ingewikkeld. Nee, ja, dat uur, is dit ook dit echt heel, de heel de ingewikkeld. Ik zou ja. er ook helemaal niet voor zijn om nee. daar uitgebreid over te praten. Maar okay. die definitie die komt uit de 11%. Dus ergens tussen de 6%, mm -hmm. dat is de meest gunstige definitie voor het beleid... Ja. en 11%, dat is de meest ongunstige definitie voor het beleid... ergens tussen die getallen zit het aantal werkende armen in Nederland. Oké, okay, we gaan uh, zo meteen ook nog aan de hand van een aantal mensen die je hebt geïnterviewd... Uh, in, uh, in een mooi boek wat je hebt gemaakt, erop in... en dan krijgen de getallen een gezicht, dan wordt het waarschijnlijk nog wat beter... Inzichtelijk. Vanavond de gast in Casaluna is Wil Tinnemans, 53 jaar oud, school voor journalistiek in Utrecht. Studeerde enige tijd Nederlands en rechten. Schreef onder meer voor de NSC, Volkskrant Intermediair. Werkte voor de VPRO. Hij maakte reportages, schreef boeken over het dagelijks bestaan van mensen... aan de onderkant van de arbeidsmarkt in eigen land, maar ook in de rest van Europa. Als u op de hoogte wilt blijven van ons programma... kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief. U krijgt dan elke week te horen wie onze gasten zijn. Meer info op casaluna.nzv.nl. Daar kunt u ook de uitzendingen terugluisteren. En verder kunt u ons natuurlijk volgen via Facebook en Twitter. Hashtag Kazaluna. Dat waren de plichtplegingen. Wil, we gaan aan de hand van twee van je boeken zometeen dieper in op die groep werkende armen. Um, eerst gaan we even naar het nieuws van vandaag. Actie, actie, actie, actie. Ze willen een hoger loon en een lagere werkdruk. Volgens de vakbond zijn de opdrachtgevers van de schoonmaakbedrijven de boosdoeners.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 Ja, we hoorden um, een fragment over de stakingen in de schoonmaak. Uh, de, de schoonmakers zijn een zeer substantiële groep... binnen die uh, groep werkende armen, als ja. ik het goed heb. Um, in 2010 hebben ze voor negen weken het, uh, het werk neergelegd... om daar min of meer humane werkomstandigheden voor terug te krijgen. We zijn nu twee jaar verder en ze zijn aan het strijden voor een nieuwe CAO. En wat mij er eigenlijk in opviel... ze, ze eisen dingen die bijna in de rest van werkend Nederland... Heel gewoon zijn. Ja. Hoe kan dat? Ja, dat is, dat, dat, dat is een, een, een sluipend proces geweest. Um, er is op enig moment in de jaren tachtig besloten... dat we um, de, uh, de economie zouden liberaliseren. Dat we zouden dereguleren. Met andere woorden, dat werkgevers volop de ruimte zouden krijgen... om te ondernemen en zoveel mogelijk te produceren. En dus welvaart ook te produceren voor ons allemaal... Uh, om dat te doen, mensen die iets ouder zijn zullen zich de term herinneren. Je moest je beperken tot de core business, dus bedrijven. Maar ook overheidsorganisaties deden dat waar ze goed in waren. Al het andere werk besteden ze uit. Daar zat schoonmaak bij, daar zat uh, catering bij, hè? Uh, uh, uh, bewaking en beveiliging. Enfin, al, al die dienstverlenende uh, randberoepen die voorwaardelijk zijn... om te kunnen produceren in een bedrijf om, om diensten te, of om diensten te kunnen verlenen... bij, bij een overheidsorganisatie, die werden uitbesteed. Aan grote bedrijven die gespecialiseerd waren in dat schoonmaken of beveiligen uh, of whatever. En um, daar kon je op intekenen als bedrijf. De gemeente bood aan voor het komende jaar moet er zoveel uur schoongemaakt worden. Um, schrijf maar in en laat me horen wat het kost. Zoals een aanbesteding in een bouw kan gaan. In, in wezen precies ja. hetzelfde systeem. Nou, een, een, een, met tenders en afijn dat, dat hele verhaal. Um, daar... Er werd steeds lager op ingetekend. Om dat werk naar zich toe te kunnen trekken. moesten die bedrijven steeds lager gaan zitten. En tegelijkertijd ervoor zorgen dat ze alle lucht. laten we maar zeggen, uit de organisatie persen. En dus lager moesten... betekent feitelijk lage lonen voor hun werknemers. Ja, in feite wel. Ja. Dus ze boden een, een grote gemeente aan. wij doen dat voor dat bedrag. En dan zei die gemeente. we nemen de goedkoopste. Dat was toch de staande praktijk. Mm -hmm. En omdat daar voortdurend. die race die ging voortdurend door. Dat is een enorme. dat is echt een, een race to the bottom geweest. En eh, op een gegeven moment kon er eigenlijk niet meer bezuinigd worden... behalve dan op het personeel. En niet door mensen te ontslaan, want dan kon je het werk niet meer doen maar door die mensen in dezelfde tijd meer te laten doen... dan ze daarvoor moesten doen. Dus die werkdruk is enorm geworden. Die werkdruk die werd enorm. En eh, tegelijkertijd werd er ook, omdat het zo onzeker was... want je moest elke keer opnieuw inschrijven... maar ja. afwachten of je dat werk kreeg... werd er ook voor gezorgd dat die bedrijven zo weinig mogelijk... personeel in dienst hadden. Want als je dan het jaar daarna dat werk niet kreeg... dan kon je ze allemaal op straat bonjouren. Nou, dat was alleen maar mogelijk als je een hele dikke, flexibele schil had... He, dus die mensen zijn allemaal op tijdelijke contracten aangenomen, op afroepcontracten als ZZP'er, eh, afijn via uitzendbureaus. Allerlei constructies hebben wij in de loop van de, van de decennia toegelaten om eigenlijk het ontslagrecht te ontduiken. Want daar komt het op neer, om ervoor te zorgen dat mensen die zekerheid kwijtraken. Dat werkgevers dus eigenlijk niet meer vastzitten aan die mensen, daar komt ja. het op neer. En kan je een aantal voorbeelden noemen wat voor, nou eigenlijk, basale dingen ze nu voorstrijden in die CAO? Nou ja, het gaat bijvoorbeeld om dat je niet per se um, uh, diep in de nacht uh, gebouwen hoeft schoon te maken. Maar dat het ook overdag kan. In heel veel gevallen kan dat namelijk perfect. Alleen kom je dan die mensen tegen. En als je op kantoor werkt, dan heb je eigenlijk helemaal geen zin om een schoonmaker tegen te komen. Tenminste, heel veel mensen vinden dat onprettig. Ja. Maar als je het vanuit de andere kant benadert, dan is het natuurlijk voor die schoonmakers veel prettiger... om s ochtends om acht uur te beginnen en smiddags om vier uur klaar te zijn. Ja. Nu moeten die werken tussen vijf en acht en dan uh, s'avonds uh, uh, van zes tot negen. Dus ze zes uren gewerkt op een dag op onmogelijke tijden, mm -hmm. dat maal vijf, dan zitten ze op dertig uur. Dus ze hebben geen volledige baan. Ze hebben een, een, een ontzettend vervelend rooster... dus ze kunnen eigenlijk ook geen tweede baan erbij nemen. Want ja, die, die, die dag die is versnipperd, die begint heel vroeg, die houdt heel laat op. Uh, en omdat ze maar dertig uur kunnen werken... Uh, halen ze dus ook niet het wettelijk minimumloon. Dus wel per uur, maar die dertig uren die zijn niet voldoende... om zichzelf en een gezin van te onderhouden. Maar er is geen vakantiegeld, geen eindejaarsverkering? Nee, vaak geen pensioen... Uh, geen, geen, de, de, de, ja, er wordt eigenlijk geen ziektegeld betaald voor die mensen als ze ziek dat worden. Dus, ja, dus, dus volgens mij geen, daar strijden ze ook voor trouwens. Er is dus volgens mij geen andere baan in ons land waar als je ziek bent dat je niet betaald krijgt, als je in dienst bent. Of? Nee, ik denk dat er weinig. Ja, er, zijn, er zijn meer van die constructies, ook in de bouw en, en, en ook in, in de transportwereld. En, en in de beveiliging, thuiszorg uh, is, is ook behoorlijk bizar uh, georganiseerd. Is dat gewoon een, een, een, dan zeg je gewoon, wij vertrouwen jullie niet. Daar komt het daarop neer of niet. Nou, is het, het, het is ingewikkelder. Um, het, het, het, kijk, het, het ligt voor de hand om um, aan werkgeversbashing te doen. En die lui die deugen niet en die, en die bedrijven deugen niet. En dat is voor een deel ook wel zo. Er zitten wel bedrijven tussen die maar op één ding uit zijn. En het is zo snel mogelijk zoveel mogelijk winst behalen... door andere mensen zo hard mogelijk te laten werken... onder beroerde omstandigheden en tegen lage lonen. Maar er is nog iets anders aan de hand. Die werkgevers die zijn soms, en zeker de laatste jaren sinds die staking... In 2010, zijn die wel van goede wil. Die zouden eigenlijk wel willen dat hun mensen... op een prettiger manier, met iets minder werkdruk... en met iets meer beroepstrots ook... Hè, want ook een schoonmaker wil uiteindelijk gewoon geprezen worden... om het goede werk dat hij gedaan heeft... en tegen fatsoenlijke betaling het werk te doen. Maar als die um, um, uh, werkgever dat vraagt aan de opdrachtgever... zegt de opdrachtgever, sorry, maar die opdracht gaat niet naar jou... want wij hebben er een die veel goedkoper is. Dus nu zijn we aan de opdrachtgever aan het besje. Kijk, en, ja, nee, maar die opdrachtgever... Dat is, maar dat is, een, dat is een heel verraderlijk element in, in dit hele spel. Um, vroeger hadden alle, alle gemeenten en alle ziekenhuizen... en alle universiteiten en departementen en grote bedrijven... die hadden schoonmakers in dienst. Die hadden gewoon mm -hmm. een ploegje schoonmakers in dienst. En die hadden gewoon portiers in dienst. Um, die bij het bedrijf hoorden. Die hoorden bij het bedrijf. Die ja. waren gewoon onderdeel van het bedrijf. Die, kreeg, die hadden net zoveel recht op alle uh, voorzieningen en, en, en lonen... En, en emolumenten en hoe heet het allemaal, als alle anderen. En zich ook onderdeel van het bedrijf mm -hmm. voelden. Ja, en die konden zelfs ook een stapje om, omhoog doen. Hè. Als, als, als er een, een schoonmaker werkte die uh, ontzettend getalenteerd bleek, dan kon hij binnen dat bedrijf misschien wel een andere functie krijgen. Dat is allemaal uitgesloten. Je bent schoonmaker, je blijft schoonmaker, je zit in die fuik van dat schoonmaakbedrijf. Mm -hmm. En ja, je moet, je moet maar zorgen dat je de dag rondkrijgt. Uh, rond en dat je uh, uh, dat werk gedaan krijgt in die veel te korte tijd die ervoor ja. staat. Dus die opdrachtgever... Kijk, de, de, in feite hebben de gemeenten... Laten we die als voorbeeld nemen. Want daar hebben we er veel van in Nederland. En het gaat om heel veel werk dat uitbesteed wordt door, door gemeenten. Uh, aan schoonmaken, beveiligingen, catering, et cetera, et cetera. Die hebben eigenlijk die hele verantwoordelijkheid over de schutting gedonderd. En gezegd, uh, zoek het maar uit. Jullie kunnen inschrijven op die... Op die aanbestedingen. En als je uh, lage prijzen hebt, dan kun je het werk krijgen, en anders niet. Waarmee die gemeente zegt: ja, Wij gaan daar verder niet over. Dan moet je bij dat bedrijf wezen. Maar dat bedrijf zegt: Ja, maar ik kan niet anders, want anders ben ik morgen failliet. Nou, daarom zijn ze ook twee jaar geleden onder druk van die schoonmakersstaking van toen. Hè, toen de ratten over de stations liepen in Nederland. Mm -hmm. Daarom zijn de werkgevers en de opdrachtgevers samen met de werknemers om de tafel gaan zitten. Om te kijken of dat op een andere manier te organiseren valt. En ze zijn tot de conclusie gekomen dat dat zo is. Heel recent is ook Rotterdam nog uh, besloten om eens wat beter te kijken... naar de voorwaarden waaronder die schoonmakers moeten werken. Kijk, in Amerika heb je een heel mooi systeem. Daar kun je um, eisen stellen als opdrachtgever... aan de werkgever die het werk gaat uitvoeren. Bijvoorbeeld, je moet minimaal zoveel minderheden in dienst hebben. Je moet gehandicapten in dienst nemen, werkelozen. Maar ook, je moet mensen minimaal zoveel tijd geven... om een lokaal schoon te maken... Mm -hmm. Dat heet contract compliance. Wij kennen dat fenomeen nauwelijks. Wij zeggen gewoon, nou ja, dit moet schoongemaakt worden. Dat moet in zoveel tijd gebeuren. En daar staat dat bedrag voor. En verder zoek je het maar uit. Nou, dus eigenlijk moet dat gerepareerd worden, zou je kunnen zeggen. Dat is een gevolg van die liberalisering. Die flexibilisering van de arbeidsmarkt ook. En dat is uit de hand gelopen. Dat is eigenlijk misgegaan. En om eens, om eens even op dat uit de hand lopen in te gaan. Je hebt een, uh, een van de boeken die je hebt gemaakt over dit onderwerp. Uh, titels Onzeker Bestaan leven aan de rafelrand van de arbeidsmarkt. Jij hebt um, een aantal van de mensen die werken aan deze rafelrand geïnterviewd. Foto's uh, van fotograaf Christen Bode. Laten we eens um, een van die mensen een gezicht geven. Uh, ik wil je vragen om um, iemand uit het boek te nemen waar je een portret van hebt gemaakt. Misschien de foto te beschrijven, uh -huh. als dat lukt. En dan een klein stuk um, uh -huh. nou ja, toe te lichten of voor te lezen over wie hebben we het hier eigenlijk. Ja. Nou, laten we eens uh, twee dames nemen uit de Noord-Limburgse de Noord gemeente Horst. Dat zijn um, twee vrouwen, Wilma Reinders-De en Gonnie allerts Helmans. Ja. Werkten in de, in de kastuinbouw. Je uh, kan ook een andere nemen, hoor, als je dat ja, wil. Dit ja, lijkt me een hele goede. En um, die hebben 15 jaar lang voor een... Um, een kastuinbouwer een kas in, in die gemeente gewerkt. Uh, verdiende zo'n 750 à 800 euro netto in de maand... voor een baan van ongeveer 25 uh, uren per week. En daar hebben ze... Um, <haftijenlifting> Daar hebben ze echt een, een, een hele ziel en zaligheid ingelegd in dat werk. Ze waren heel goed, ze waren heel snel. Maar bovendien, in zo'n zo kleine gemeenschap... Ik kom zelf uit zo'n dorp, maar dan aan de Brabantse zijde van de Peel. Maar dat, mensen kennen elkaar allemaal, dat is heel hecht allemaal. Zij kenden die, die, die werkgever ook, en die werkgever kende hen ook heel goed. Ze stonden bij zijn bruiloft klaar om de gasten te ontvangen. Ik bedoel, dat moet je erbij te, te voorstellen, heel dichtbij... En um, na die 15 jaar uh, um, uh, kwam die werkgever, die ging samenwerken met een ander en dat bedrijf moest vergroot worden, uh, uh, dat moest allemaal breder en nog meer. En toen uh, uh, ging die Polen in dienst nemen in plaats van die veel te dure Nederlanders. Kijk. En um, die Polen die... Maar kwam... even die veel te dure Nederlanders verdienen, nogmaals. Ja, 750, 800 euro in de maand voor 25 uur werk in de week. Dat zijn de veel Excuse. te dure Nederlanders. Ja, ja, dat waren de veel te dure Nederlanders. Polen doen het veel goedkoper. Nou, kan je dus en in plaats van dat hij dat gewoon mededeelde... Mede um, heeft hij geprobeerd die mensen zo lang mogelijk aan het werk te houden. Uh, want er moesten nog ingewikkelde werkzaamheden gebeuren... aan die tomatenplanten die in die kassen stonden. En... Van de ene dag op de andere werden zij op straat gezet. Zes Nederlandse vrouwen. Die dus die twee, die, die, die ik zojuist noemde, die hier op een, op een prachtige foto. En een. een ja, de, de, de, hun gezicht spreekt eigenlijk boekdelen. Heel welwillende uh, vrouwen van uh, middelbare leeftijd. Uh, allebei een bril op. Uh, ze doen allebei uit het zwart op. Christenbode staat erg goed in, in, in, in dat werken met dat licht. Uh, en ze er spreekt zowel een, een, een soort. Een soort Taaiheid uit hun houding vind ik als tegelijkertijd ook ongeloof over wat hen overkomen is. Ja. Dus het, is, het, is het is ook echt ongelooflijk dat je van de ene op de andere dag na 15 jaar op straat gezet wordt en dat die, die werkgever zegt ja, je zoekt het maar uit het is, het is klaar met jullie want uh, we, we, we hebben geen werk meer voor je. Nou, dat, is, dat is uitermate pijnlijk. Die vrouwen die hebben um, uh, met veel geluk en uh, heel hard zoeken... hebben ze weer ander werk gevonden. Bij ik geloof een paprikateler of niet, iemand die ook in die, in die kastuinbouw zit. En daar zijn ze uh, aan de slag gegaan en werden ze heel aardig behandeld. Ze waren helemaal verbaasd over, over de aardigheid waarmee die man hen mm. tegemoet had. Uh, maar ze verloren wel alles wat ze in die 15 jaar hadden opgebouwd. Dus pensioenrechten vervielen... De, de, de hele uitkeringsrechten die, die, die waren weg. Hun loon ging fors achteruit per uur. Dus eigenlijk moesten ze gewoon helemaal opnieuw beginnen. En dan moet je weer drie jaar lang, krijg je dan een jaarcontract. En daarna, eh, want dan kun je eerst drie jaar via een uitzendbureau en dan nog drie jaar zelf eh, als, als zzp'er. En dan moet je je pas in dienst nemen. Dan ben je zes jaar verder. Nou, die man die had heel aardig gezegd... oké, okay, ik zal na drie jaar beloof ik dat ik jullie in dienst neem. Maar het is voor te stellen dat als mensen niet uit zo'n hechte gemeenschap komen... maar bijvoorbeeld in de Randstad of vanuit het buitenland komen... dat er niet zo'n vangnet staat om ze weer aan de slag te krijgen. Heel veel mensen vallen er dan uit of moeten ja. inderdaad op een andere plek... weer helemaal opnieuw beginnen. Maar dit, dit, uh, dit verhaal gaat over veel meer dan over geld en over rechten. Dit gaat over die vernedering die, die vrouwen voelen. En, en uh, het feit dat ze op die manier aan de kant gezet worden... is eigenlijk respectloos. Ja. Dat, dat, dat, dat doe je een hond nog niet aan, zeggen ze ook. Dat, dat kun je niet doen. Je kunt mensen zo niet een bedrijf uitjagen... na 15 jaar een zo'n hechte relatie... en dan zeggen, ja, ik wil niks meer met je te maken hebben. Dit was het, uh, uh, basta. En dat, um, kijk, het, het gaat telkens in, in dit boek, in deze verhalen van deze mensen... gaat het om drie dingen, die arbeidsomstandigheden mm -hmm. en het loon... dat eraan vastgekoppeld zit, hè, wat er laag is. Maar daarnaast respect. Ze willen met respect behandeld worden. Ze willen, ze willen op een vriendelijke, aardige manier bejegend worden. Niet alleen door de werkgever, maar als schoonmaker. Bijvoorbeeld ook als je op het station rondloopt... en je krijgt een, een, een frietbakje voor je bezem gegooid... zonder dat mensen goeie goede ochtend zeggen of zo. Dan is dat, ja, dat voelt dat natuurlijk uitermate naar. Dat is onaangenaam. Dat, zo ga je niet met elkaar om. Maar dat is dan de verhuftering van de samenleving in het algemeen zouden we kunnen zeggen. En ten derde de, uh, de bestaanszekerheid. Uh, de, ze weten niet hè, de, omdat ze in die flexibele schil zitten in de meeste gevallen, weten ze niet of ze over drie maanden hun werk nog hebben. Sterker nog, of ze over een maand hun werk nog hebben. The is in the street. The shadow boys are breaking all the you're east of east st louis and the wind is making speeches and the rain sounds like a round of applause and napoleon is weeping when the carnival's swimming his invisible fiance's in the mirror and the band is going home it's raining hammers it's raining It's true, there's nothing left for him down here And it's time, time, time And it's time, time, time And it's time, time, time, time That you love And it's time And the memory like a train You can see it getting smaller as it pulls away And the things you can't remember Tell the things you can't forget The history puts a saint in every dream Well, she said she'd stick around Until the bandages came off But these mama's boys just don't know Dilda asked the sailors all those dreams, all those prayers. So close your eyes, son, and this won't hurt a bit. Oh, it's time, time, time. Missing time. A thousand pigeons fall around their feet So put a candle in the window And a kiss upon his lips As the dish outside the window Fills with rain Just like a stranger With the weeds in your heart And pay the fiddler off Till I come back again Oh, it's time, time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 Ja, u luisterde naar Tom Waits, meegebracht door onze gast Wil Tinnemans, schrijversjournalist. Die zich de laatste jaren vastbeet in de groeiende groep werkende mensen in ons land die onder de armoedegrens leven. Um, veel van hen waarschijnlijk nu wel aan het werk, wie weet. Ja, het, spel, dus het gaat heel, heel vaak om beroepen die op dit soort uh, nachtelijke uren uitgevoerd worden. Ja. Waarom um, dit onderwerp? Waarom fascineert het je? Het is, het is weinig glamour. Ja, het is weinig glamour. En, en ook weinig humor. Dat vind ik ook wel jammer. Want dat yes. is, eh, als je schrijft is het altijd erg prettig als je, als je met humor kunt werken en mm -hmm. met relativeringen. En dat is in dit geval wat lastig. Want maar het, toch zit je er al een aantal jaar ja. bij je kopje onder hierin. Waarom? Ja, nou, er zit een, een diepere aanleiding in, in mijn persoonlijke geschiedenis, denk ik. Um, ik uh, ben geboren in een heel groot gezin. We hadden thuis vijftien kinderen in, uh, in zo'n typisch ouderwets Brabants katholiek plattelandsgezin. Mm -hmm. En mijn vader ik was... Al, al wel vijftien, dat is niet meer typisch. Dat begint aan te Nee, dat te was, het was in mijn tijd inderdaad. Ik was wel een van de oorlogs? laatste der Mohicanen. Ja. Ja, ja, nou, nee, mijn oudste zussen zijn van voor de oorlog of okay. in de oorlog. Dus je hoort bij de jongeren uh, Ja, ik ben, de ik ben een van de jongsten. Ja. En, um, en mijn vader was fabrieksarbeider en moest van een heel laag inkomen dat gezin onderhouden. Nou, daar hadden we dan zo'n beetje zo'n boerenbedoeling bij, waardoor het alle dingen aan elkaar geknoopt konden worden. Maar ik, ik heb dus aan den leven ondervonden wat het betekent om met heel weinig geld door het leven te moeten gaan. Kan je een voorbeeld noemen? Als je, nou, zelfs als kind heb je. Heb je um, voel je het heel erg als bepaalde dingen niet kunnen. als uh, in, in de jaren zestig uh, kwamen de spijkerbroeken in opmars. En dan wil je als kind natuurlijk ook een spijkerbroek. Maar die spijkerbroeken waren gewoon veel te duur. <laughs> dat was, uh, ik begrijp dat trouwens ook heel goed. En, en in die tijd probeerde je dat te verdringen... was je daar niet heel erg mee bezig. En als je dan al een spijkerbroek kreeg... dan kreeg je zo'n vod van de markt in plaats van een echte. Hmm. In die tijd was, waar, waren Lois en... Uh, en Levi's, zoals wij dat doen, de ja. Levi's, waren natuurlijk de merken... Die, of Wrangler, hè, en, uh -huh. ja, dat, dat, dat kon we gewoon niet betalen. Dat was niet, niet, niet zo moeilijk. Maar in, het was ook anders, want die groep mensen... Maar die, als ik even die, dan, dan ja? flauw er tegenin mag gaan... Hmm. Um, we hebben het aan het begin van de uitzending gehad over armoede... relatief begrip, zeker in ja. Nederland, toch een van de rijkste landen ter wereld. Als, als, ik, uh, als jouw armoedeervaring is uh, wel een spijkerbroek... maar niet het goede merk spijkerbroek um ja, is, is dat dan de armoede? Nee, maar de ervaring is er niet bij horen. Dat, dat, daar, gaat is, dat, ja, daar gaat het denk ik om. En ik, als kind had ik helemaal geen weet van, van de moeilijkheden... die mijn ouders hadden om überhaupt... Uh, uh, dat gezinsleven mogelijk te maken met zoveel kinderen. Kijk, later krijg je daar veel, veel meer inzicht in. En mijn, voor mij is het allemaal niet zo dramatisch geweest. In, in mijn tijd was het allemaal veel beter. Maar mijn oudste zussen die zijn allemaal op hun dertiende, veertiende gaan werken. Daar nee, waren, er waren er waren heel intelligente zussen bij die heel goed konden leren. En um, ja, die, die moesten gewoon um, het huishouden gaan doen bij rijke mensen. Um, met kinderen van hun eigen leeftijd die wel naar school mochten. Ja, dat, is, dat is echt dramatisch. Kijk, voor mij, voor mij heeft dat allemaal niet zoveel betekend. Ik kon naar de middelbare school, ik kon later gaan studeren. En dus op, op mijn heel persoonlijke niveau was het dat je het gevoel had... ja, nou, we lopen er altijd net een klein beetje achteraan. Uh, financieel gezien dan. Mm -hmm. Maar in dat gezin heeft zich dat afgespeeld. En dat hoor je natuurlijk veel later als je ouder wordt. Dan, dan, dan hoor je die verhalen en denk je... Eigenlijk heb ik op hun kosten heb ik, uh, mijn, mijn, mijn studie kunnen voltooien. En heb, ik, heb ik iets kunnen... Want kunnen heeft bereiken. die hele rits broers en zussen die stap kunnen maken? Naar, de, naar een soort van Jong maatschappelijke jongste zes heb gestudeerd. En, ja. en dan heb je daar een groepje boven die, die, die, die hebben op de Mulo gezeten. Ja. En daarboven die hebben hooguit uh, huisartschool of uh, ambachtschool gedaan. Terwijl het niet aan de intelligentie of aan de mogelijkheid Nee, werk. nee, absoluut niet. En komt de hele bubs nog wel eens bij elkaar? Ja, ja, ja zeer regelmatig. Ja. We hebben sowieso een paar dagen in het jaar dat we ja. allemaal bij elkaar komen. En verder op verjaardagen of andere gelegenheden waarop er iets te vieren valt... Uh, dan, uh, dan is het grootste aantal van die vijftien wel weer... of van de veertien inmiddels, als er een overleden maar zijn dan wel bij elkaar, ja hebben ja, heppening lijkt me dat. Ja, ja, ja. Dat, dat heeft wel wat. Ja. Ja. Ja. Maar die, die um, ervaring uh, die zit hem dus vooral daarin. Dat je oudere zussen hebt uh, van wie je weet. Ja, die, die, die hadden ook liever iets anders gedaan. Maar dat kon in die tijd gewoon niet. Ja. Daar, was, daar was geen geld voor. Dus daar, daar zit de persoonlijke aanleiding. En dan is er een heel directe aanleiding. Uh, die zit hem in uh, het verzoek van de FNV in 2007 om een, uh, om een onderzoek te doen... naar wat die werkende armen in Nederland nou eigenlijk voorstellen. Wie dat zijn. Hè. Uh, en uit dat onderzoek is het verzoek voortgekomen om dat boek te maken. Dat, Geef die dat, mensen nou eens een gezicht en een stem. Ja. Jij bent er zelf daarna op verder gegaan met het volgende boek. Voor jou tien andere heet ja. het. Uitbuiting aan de onderkant van de arbeidsmarkt. En daar ben je eigenlijk ingegaan... Um, nou, wat ligt er aan, aan ten grondslag aan eigenlijk de laatste dertig jaar? Ik noem het in de inleiding al, sinds Reagan en Thatcher zijn de regels weggevallen... zijn ze aan de top exorbitant gaan verdienen. Aan de onderkant is het een stuk problematischer geworden, minder respectvol. Um, wat zijn nou volgens jou, hè, wat je ook in het boek beschrijft... de, de belangrijkste bewegingen die eigenlijk gaande zijn geweest... Uh, om tot die situaties nu te komen, zoals je beschrijft... van die, die twee vrouwen uit, uh, uit Noord-Limburg? Ja, ik denk dat de, de, de, de, de belangrijkste beweging is geweest... de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Wat is dat, flexibilisering? Ja, dat komt er eigenlijk op neer dat je werkgevers niet meer verplicht... om mensen in vaste dienst te nemen met alle rechten die daarin vastzitten... maar dat je ze in de gelegenheid stelt om afhankelijk van conjunctuur... en van allerlei andere factoren mensen tijdelijk in dienst te nemen... en dus ook weer op straat te kunnen zetten. De werknemer krijgt heeft minder rechten. Eigenlijk is, je, als, als, je, als je het heel um, macro beschrijft, dan zou je kunnen zeggen dat het zwaartepunt verschoven is van um, uh, uh, arbeid naar kapitaal. Het zwaartepunt lag tot in de jaren tachtig uh, in de staat er zo op arbeid, op het, hmm. het, het uh, waarborgen van de rechten van werknemers. En dat is natuurlijk mondjesmaat en later heel snel uitgebreid vanaf de Tweede Wereldoorlog. En dat accent is verlegd van die rechten van werknemers naar het, het recht. En de mogelijkheid voor werkgevers om ruimschoots te ondernemen zonder al te veel belemmeringen. Ja. Dus er is gedereguleerd en, en er is geflexibiliseerd en, en er is geprivatiseerd en geliberaliseerd. Enfin, dat zijn allemaal van die termen die daarop ja. van toepassing zijn. Eh, maar nou, Dan gooi ik er over. ook nog eentje in. Er is ook geglobaliseerd. <coughs> ja, zeker. Ja. Wat is daarvan de. de, de glo ja, globalisering heeft, um, heeft de druk op, op de Nederlandse. Um, uh, uh, arbeidsmarkt enorm doen toenemen. En die druk die begint natuurlijk bovenaan en die gaat naar beneden. En aan de onderkant van de arbeidsmarkt wordt die echt heel erg problematisch... want dan wordt, dan wordt het gewicht te zwaar. En de, laten we een paar voorbeelden nemen. Uh, bedrijven hebben jarenlang gedreigd met... Uh, als het hier niet goedkoper kan, dan gaan we naar het buitenland. Nou, de, dat, dat is al een aanzet geweest om... Maar ze hebben het niet alleen gedreigd, hebben het ook ze gedaan. hebben het ook gedaan. ja, ja in grote getalen. Er zijn natuurlijk... eerst uh, zijn er immigranten in Nederland gehaald... die de, uh, de eigenlijk volledig uitgewoonde uh, machineparken... in, in uh, de scheepsbouw en, en, en, en de scheepsreparatie... en in allerlei andere sectoren de textiel uh, gaande hebben gehaald. Houden, hè, en daar nog geld uit voort hebben gebracht. Ondertussen heeft de Nederlandse bevolking ruimschoots de gelegenheid gekregen om zich herom en bij te scholen. En dat is ook een hele hoge mate gelukt, hè? want nogmaals wat ik in het begin zei, een hele grote groep in de Nederlandse samenleving is er ook waanzinnig op vooruit gegaan, ja. op mede door dat neoliberalisme, dat moeten we niet vergeten. Maar aan de onderkant, de mensen die niet die gelegenheid hebben gehad, of die niet eh, gewoon, gewoon niet goed kunnen leren, eh, dat, dat komt natuurlijk ook voor, eh, en die dus in, de, in die beroepen vastzitten waar die laaggeschoolde eh, eh, arbeid een, een ja, begin- en eindpunt is eigenlijk, daar is het problematisch geworden. En door die globalisering, nou, dan gaan we naar het buitenland... of uh, dan halen we immigranten naar Nederland. Er is natuurlijk ook druk op die arbeidsmarkt. Er is voortdurend uh, legale en illegale immigranten komen erbij. Herintreedsters, uh, huisvrouwen die voorheen niet werkten. We moeten langer doorwerken. Dus, dus ouderen die tot, tot een jaar of tien, 15 geleden... met 57 met de VUT gingen, die zijn ook allemaal aan het werk. Scholieren en studenten krijgen niet vanzelfsprekend meer grote beurzen. Dus moeten ook aan het werk. Nou, dat heeft in de supermarkten bijvoorbeeld heel grote gevolgen mm -hmm. gehad... Um, uh, en door, door, door die enorme uh, druk, zowel zijwaarts als bovenwaarts als, als, als, als van beneden af... Hè, nieuwe werknemers die erop komen, uh, is de concurrentie zo groot geworden... dat de mensen die daarvan afhankelijk zijn, ja, die hebben eigenlijk geen positie meer. Vandaar dat het boekje ook voor jou tien anderen heet. Ja. Er valt nog één toch min of meer zonnige opmerking tegen in te maken. Dat is natuurlijk dat... Um... Dat we relatief toch nog weinig werkloosheid hebben als je het vergelijkt met de rest van West-Europa. Dat is ook weer heel bedrieglijk. Is dat bedrieglijk? Ja, dat is ja. heel bedrieglijk. Want dat is aan de ene kant waar. Hè. We, ja. we zitten um... Ik geloof naar Luxemburg op het laagste werkloosheidspercentage van de Europese Unie. Maar een belangrijk deel van die werkloosheid is onzichtbaar, omdat zelfstandigen zonder personeel geen uitkeringsrechten hebben. Dus die komen niet in de statistieken terecht. En die zijn nu hun, hun buffers aan het verteren. En dat is meer dan de helft, inmiddels van de groep werkende armen. Precies, ja. dat, is een, dat, is een, dat is een hele grote groep. En die mensen die, die, ja, die, die, kunnen, die kunnen nergens terecht, die kunnen hun, hun vermogen opeten, die kunnen hun huis desnoods opeten. Ja, en dan houdt het op en dan krijgen ze eventueel bijstand als ze dan nog steeds geen werk hebben. Maar die toegang tot, tot uitkeringen is enorm uh, bemoeilijk. Hè? De drempel is veel hoger geworden. En aan de andere kant is het beleid om mensen zo snel mogelijk... de arbeidsmarkt op, op te krijgen, is, uh, is, is, daar is sterk op ingezet. Dat is geactiveerd. Ja. Uh, ja, die twee bewegingen die zorgen ervoor dat uh, veel meer mensen aangewezen zijn... op die onderkant van de arbeidsmarkt dan voorheen... toen een heleboel van die mensen in de AOW zaten of in andere uitkeringen. Op zichzelf een goede zaak natuurlijk, want er zijn meer redenen om te werken dan alleen maar een inkomen. Je sociale omgeving verbetert natuurlijk, Je zelfrespect neemt toe. Enfin, er zijn allerlei redenen waarom dat prettig en goed is, maar dan moeten we wel, ik denk dat we wel een soort beschavingsminimum moeten handhaven. Dan moet er moet een bodem onder liggen. Ik wil zo meteen van jou nog een, een suggestie weten hoe we, hoe we die goede bodem weer in ere kunnen herstellen. Voor ik dat doe. Uh, ga ik over je hoofd als je met dat toestet... een paar huishoudelijke mededelingen doen. Morgen ontvangt Helco Span, theatermaker Fred Delfgauw... en pianist Bert van den Brink. En in de tweede uur van de uitzending... gaan uh, de gasten live op de radio theater maken. De inhoud van het theaterstuk wordt door de luisteraars bepaald. Dus we willen graag dat u persoonlijke verhalen naar ons stuurt. Maximaal 300 woorden met daarin een ervaring... waarin emotie centraal staat. Welke emotie dat is, dat is natuurlijk aan u... U kunt e-mailen naar kazaluna.ncrv.nl. We gaan even terug naar vannacht. Zometeen na het nieuws van 1 uur... gaan we graag met uw luisteraar verder praten over werken en armoede. En de vraag die we u willen voorleggen is... werkt u, maar heeft u toch moeite de eindjes aan elkaar te knopen? Of heeft u die tijden gekend? Dan willen we graag um, uw ervaringen daarover horen. 0800-121. Mede mag ook. NCV.NL. Wil Tinnemans... Um, de bodem herstellen van het minimum van beschaving... in die werkende euh, naar de onderkant van de arbeidsmarkt zou je kunnen zeggen. Wat zijn dan, noem eens één, hele goede ingreep die we zouden kunnen doen? Nou, het gaat om drie dingen zoals ik zei. Om Noem eens drie, om, om, om drie hele goede ingrediënten. Ja, om loon- en arbeidsomstandigheden. Dat is één, om ja. uh, gebrek aan respect en om bestaansonzekerheid. Dus het, Kijk, die bestaansonzekerheid kun je redelijk makkelijk voor een deel van die groep opheffen... door ervoor te zorgen dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt een halt toegeroepen wordt. Dat de kamp, minister Kamp van Sociale Zaken wil dat juist uitbreiden. Mm -hmm. Ik denk dat het onverstandig is. Het is nu voor dat deel van de arbeidsmarkt in ieder geval wel mooi geweest. Dus bedrijven zouden een soort evenwicht moeten zien te hervinden tussen de mensen die zijn in vaste dienst nemen, de mensen die flikken. Nou, Dat is één. Respect is een kwestie van een moreel appel bijna op de werkgevers... en op de mensen die op straat lopen... en geen frietbakjes voor de bezem van de schoonmaker moeten gooien. Dat, je moet gewoon fatsoenlijk met mensen omgaan... en de portier groeten als je een gebouw binnenloopt... en, en, en normaal doen, zou ik bijna ja, zeggen. Waarschijnlijk hangt dit ook samen met die flexibilisering. Als mensen meer onderdeel van het bedrijf ja. worden, zal het zullen ze herkend worden en meer zich ook voelen. Dat, en er is een, er is een, een soort, een soort uh, imago-kwestie ook aan de orde. als je We hebben toch met z'n allen het beeld gecreëerd de afgelopen 25 jaar... als je niet mee kunt komen en als je niet uh, geslaagd bent... Ja? Uh, in, op die arbeidsmarkt zoals die nu in elkaar zitten... dan ben je eigenlijk een loser. Ja. Ja, en dan verdien je ook niet zoveel respect. En Dat is een beetje het beeld dat er vanuit gaat. Terwijl, dit gaat om, echt om mensen die keihard werken... die vaak een arbeidsethos hebben dat je voorbeeldig zou kunnen noemen. Die willen niet dat hun kinderen zien... Dat er een envelop op de, op de mat valt en dat daarvan geleefd wordt van een uitkering. Nee, daar moet voor gewerkt worden. En dat zijn heel belangrijke dingen. Die, en dat loon en die arbeidsomstandigheden. ja, dat. Is, daar dat... wordt nu in ieder geval morgen voor gevochten door de voor de schoonmaak-CAO. Um, wil Tindemans, ik wil je hartelijk danken voor je komst um, naar het Huis van de Maan. Dat ging snel voorbij. ging snel voorbij, maar we hebben er heel wat van opgestoken. Um, laatste vraag, wat ga je hierna doen? Uh, weer een boek schrijven. Over hetzelfde onderwerp? Uh, een verwant onderwerp. Een verwant onderwerp, oké. Okay. Dank voor je komst. U kunt bellen 0800 1121. Mailen kazaluna.nzrv.nl. En wij maken plaats voor het hoorspel. En zijn graag bij u terug na het nieuws van 1 uur. Tot zometeen. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen.